Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Zimbabwaanse oppositieleider Chamisa claimt dat hij de presidentsverkiezingen van afgelopen maandag heeft gewonnen. Als dat niet zo was, had de kiescommissie de uitkomst al lang bekendgemaakt, zegt Chamisa. Sinds gisteren is het onrustig in de hoofdstad Harare. Toen werd de uitslag van de parlementsverkiezingen bekend. Die zijn volgens de kiescommissie gewonnen door regeringspartij ZANU-PF. De commissaris van de Koning in Gelderland, Clemens Cornielje, is opgenomen in het ziekenhuis met hersenvliesontsteking. De provincie zegt dat hij voor onbepaalde tijd zijn werk heeft neergelegd. Bij Cornielje is al verschillende keren kanker geconstateerd. De VVD'er maakte eerder bekend dat hij volgend jaar stopt als commissaris. Voor het eerst in de geschiedenis is een bedrijf op de beurs meer dan duizend miljard dollar waard. Het is Apple, dat iets voor zes uur Nederlandse tijd die grens passeerde. Het bedrijf is al jaren succesvol met de iPhone, waarop een flinke winstmarge zit. De telefoons zijn de afgelopen jaren steeds duurder geworden. De beurswaarde van duizend miljard dollar is een fictief bedrag. Apple heeft dat bedrag niet in kas. Als beleggers minder vertrouwen in het bedrijf krijgen, kan de waarde zo weer dalen. In Bangladesh protesteren studenten al de hele week... tegen roekeloos rijgedrag en de verkeerschaos in het land. Aanleiding is een ongeluk afgelopen zondag. Twee studenten werden toen doodgereden door een racende bus... die eerder dan een concurrent bij een bushalte wilde zijn. Studenten in Bangladesh voeren nu zelf verkeerscontroles uit. Ze hebben al een hoge politiechef aangehouden... omdat zijn chauffeur geen papieren en rijbewijs bij zich had... en een minister werd staande gehouden... omdat hij aan de verkeerde kant van de weg reed. Het weer, het blijft vanavond zonnig en warm. Vannacht koelt het af tot een graad of 17. Morgen opnieuw zonnig en nog iets heter dan vandaag. Lokaal kan het 35 graden worden. In het weekend liggen de maxima iets lager. Maar daarna keert de hitte weer terug. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Er staan momenteel geen files.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM in de avond. Van de wereldwijde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 Doen. En morgen, als de postbode mijn huis weer heeft gevonden, dan stort ze mijn hart met Ik had liefst uit Londen.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 De prachtigste verhalen. Oh God, wat is ze lief? Gisteren heb ik ik mis jij zo. Vandaag heb ik een kattebel, want er is zoveel te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 Electricity, mind if I a kisser. you love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 It'll get maximum views I came through in the clutch More than lipsticks and phones boy your fave cologne Just to get you along Don't be afraid to catch feels Don't be afraid to catch these feels right Ride, drop, clap, and chase them. En heel veel zomerhits Dit is ZFM Zandvoort ah. Dime si es verdad Me dijeron que te está casando Tu no sabes lo que estoy sufriendo Esto te lo tengo que decir Cuéntame Tu despedida para mi fue dura. Cena te llevo a la luna y yo no supe a cena así. Te estaba buscando por la calle y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 Birded black. That's where my heart is. You gotta go. Beleef het ritme van Zandvoort ook op internet: www.zfm.nl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 We hebben de Pride en de Beats gehad. Maar dan doen we gewoon hier even op de radio nog even een afterparty. En dit is uit 82, Divine and Native Love. Ja, een beetje uit het bizarre platenvakje. Dit zijn Belgen overigens. Ze uh, zijn in 1982 opgericht. Zo vermeld de Wikipedia, wat ik opgeslagen heb. Ronnie Verhept en Vonnie de Wulf. Dat waren de mannen die dit uh, hebben opgericht. En dan krijg je Rovo als je de twee voornamen bij elkaar optelt. Flash Night on a Disco Night. Dat was eigenlijk een hele grote clubhit. En eigenlijk een floorfiller in het begin van de jaren 80. Daarvoor hoorden we Divine en uh, dat was eigenlijk een uh, vette voorloper als het gaat om uh, drag queen. In uh, de jaren 80 uh, heeft hij dat uh, gedaan. Dus, uh, van huis uit een acteur, uh, Harris Glenn Millstead is een, uh, zijn echte naam. Maar de man is niet oud geworden, want hij is uh, nog geen uh, 43 jaar geworden. Wat zeg je? Ja, inderdaad. Dus, uh, <laughs> uh, begin uh, 88 is hij overleden. En natuurlijk kennen we hem natuurlijk ook met Shoot Your Shot. Dat was de opvolger van de Native Love. Als we toch een beetje in het straatje blijven doorgaan... als het gaat om de muziek die je eigenlijk min of meer... een beetje had kunnen bedenken bij die parade... dan kom je toch wel uit ook bij bijvoorbeeld ook dit, dit werkje... dit nijvere werkje van Patrick Cowley en Sylvester... En daar sluiten we dan uh, dit uh, blokje After Party van Pride in the Beach. Dan maar op de radio mee af, denk ik. Die is denk ik wel bij heel veel mensen bekend. Uh, straks na achter gaan we gewoon verder met Alternative vim. Tot aan het einde van 8 uur. Do you want funk? En uiteraard in een 12-inch versie.